Susanne de Vries met het NOS-journaal. De Wagner-groep vecht momenteel niet in Oekraïne. Dat zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Daarmee wordt bevestigd wat Wagnerbaas baas in een woensdag verschenen video had gezegd. Daarin zei hij dat zijn manschappen voor nu... niet meer in de oorlog in Oekraïne zouden vechten. Hij droeg ze op hun krachten te verzamelen voor Afrika... Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om de beveiliging rond een referendum eind deze maand op zich te nemen. Een tweede vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte zes maanden beschermd. De komst van het vaccin wordt gezien als doorbraak door artsen... In Nederland belanden per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. In de Verenigde Staten heeft president Biden voor het eerst een vrouwelijke admiraal voorgedragen. Als Lisa Franchetti wordt gekozen, is het de eerste vrouw die de Amerikaanse marine gaat leiden. Franchetti heeft al 38 jaar ervaring binnen de krijgsmacht. De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vaste spaarrente bij twee van de grote banken gaat opnieuw omhoog. Op 15 augustus stijgt de rente bij de Rabobank naar anderhalf procent. En wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan rekenen op een rente boven 2%. procent. Ook ING maakte vandaag bekend de rentes te verhogen. Bij die bank krijgt een spaarder vanaf volgende maand 1,25 procent rente tot 10.000 euro. Het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon. late bewolking. Het wordt ongeveer 23 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie hem 24 uur per dag. Hete zomerhits. Voor like start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 Ik heb zo'n movie, ik ken haar als is groep drie En toen al aan het scannen naar je booty. Je mannen goofy, kom ik eens die foetsie Ik zit met een daar in een jacuzzi Ooy oh, start Martini, ey eh. Zij loeft die vierie, ey eh. Schat, wat's de dealie, ey eh. Ik geef je liefde, bij. Ooy eh. oh, start Martini, ey eh. Zij loeft die vierie, ey eh. Schat, wat's de dealie, eh.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 My was joh. But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go Sokken aan Dans in mijn t-shirt op mijn sloffies Sta voor het raam los te gaan Drink veel melk met een beetje koffie Zie voor de deur de postman weer Loop met een prepback naar hem toe Vannacht kocht ik een teddybeer. Zowel ik wafels op met soep Ga douchen met mijn badmuts op Hou een feestje met de boksen aan Ga uit door het vele op, Maar je kan er weer tegenaan Trek mijn jas aan Neem mijn koffer mee Ga de deur uit met persoonlijkheid voor. 2, 3, 4 Een vreemde eend die kwaad de pest. Want ik kwam niet als de rest. Beter waggelen dan wankelen. En mij vertrouwde nest. Ligt niet in oosten, niet in west. Schrijf mijn eigen manifest. Beter spatteren dan sputteren. Over wie mijn dag verpest. Struikel over alles heen. Loop onder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 Het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, als bij bijeen zijn zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier in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 I'm my body